Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam protesteren een paar honderd mensen tegen Aziatisch racisme. Ook deze jongen is erbij. We hebben wel echt er genoeg van dat iedereen wordt geroepen, zoals uh, Pami Pangang Shanghai of Hanky Panky Shanghai werd gezongen nog steeds in de basisschool. Waarvan dat juf of mister, zeg maar de kinderen zo'n soort haatzaaiende of racistisch lied zich laat uh, leren. En dat vinden we gewoon niet meer oké. Okay. Sinds corona krijgen Aziatische Nederlanders vaker racistische en discriminerende opmerkingen naar hun hoofd. Doet veel mensen ook echt pijn. Uit onderzoek blijkt dat ze, dat ze voelen er minder bij te horen. In Nijmegen zijn vannacht zeven jongeren naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk omdat ze in hun studentenhuis harddrugs hadden gebruikt en een bad trip hadden. Er wordt nog onderzocht wat ze precies hadden geslikt. Een vrouw van 80 is opgepakt in Volendam... Ze wordt verdacht van het in brand steken van het huis van de buren. Het zou al langer niet helemaal boteren tussen hen, vertelt deze verslaggever. Buurtbewoners vertellen dat de buren al jaren ruziend door het leven gaan. Het is groot ongeloof dat het tot deze climax is gekomen. Maar ook opluchting dat het drama niet groter is geworden. De twee bewoners van het huis waar brand was konden het huis uitkomen vannacht. Ze moesten wel even langs het ziekenhuis. Met twee YouTubers hebben een nogal opvallende vondst gedaan. Ze liepen met een metaaldetector door een natuurgebied in Zuid-Limburg. en vonden toen een stapel explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ze haalden er gauw bom-experts bij, die hebben de boel vanmiddag laten ontploffen. 3, 2, 1. Wat? Oh yo! <lacht> die is echt groter dan ik had verwacht. Ja. Echt niet normaal man. Zo krijg je het weer nog. Vanavond en vannacht regent het overal. Het koelt af tot een graad of twee. In het noorden kan ook wat natte sneeuw vallen. Morgen een grijs begin. In de middag is het droog. En dan zeven graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging door werkzaamheden op de A4 Amsterdam Den Haag. Tussen Amsterdam, Sloot en Knoopend Bad 2 twee kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Niet langer op je wachten Kom jij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 Praat in godsnaam tegen mij ook over pijn, ook over angst. Bescherm nooit uit medelijden, waar hij doet in het lach. Ik wil eenvoudig van je dan moet ik je toch voor een trouw dat ik mij voorgoed in jouw verblijf.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 Feelings is a no, let me tell you how it goes Herbs to worms, to burp. Sick, so the worst fizz the verb, levels it curves so frequent to Rolling with the fat mash, you don't even know what the half is You've gotta pay to play, just be sure they bang men'll look your way I like the way you you're it drop tight all day, every day You're blowing my mind, maybe in time, baby I'll get you with my ride Girl, you got it growing up Bag it up. <goneARS> I like the way you work at No I got bag it up I like the way you work at me I got the bag it up I like the way you work at me no I, yeah. I, like no I got the bag it up I like the way you work at No digging you got the bag it up no diggity. No diggity. No diggity.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 Door het duister niet bestaat en geen wolken. Dat doet jou liever. Zelfs in de nacht er licht. Dat is die lach op jouw gezicht. Op jouw gezicht. Zoveel liever. Dat geef je mij al lang. Ik ontwarme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 Zij geeft mij u terug met veel geluk, met al mijn liefde.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 Je uit mijn leven verdwijnt. Kweet, er is niks meer aan te doen. Leg je hoop maar op mijn schouder. De blauwe rook van je sigaret drijft de vrijheid tegemoet. Voordat je gaat, voordat je gaat, wil ik nog één keer nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, van je zijn. Zullen we nog één keer praten? Nu we nog één keer.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 yeah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 En vrienden voor het leven. Soms waren er ook tranen en had ik best verdriet. Want dat hoort bij het leven, vergeten noeg het niet. Wat trouw van zoveel mensen, hielp mij en hem wel doorheen.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 Gemeend. ik heb vanavond stil geweend van puur vreugde en geluk bij het kijken naar jou het genieten van jou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 Zijn de woorden recht uit mijn hart. En dan zijn ze wat banaal. Ze vertellen mijn verhaal helemaal. Alleen bij jou kan ik zijn wie ik ben.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 My life will last. My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 to die. Wat onmogelijk lijkt, doe ik voor jou. Ik hou je stevig vast, laat je niet meer gaan. Ik kus je liefste lach en elke traan. En ik wil bij je zijn, zolang ik leef. Omdat ik grenzeloos veel om je geef. I'm ongelofelijk wat liefde doet ik ben een